Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Tweede Kamer gaat een hoorzitting houden over de steunoperatie... vorige week door de Europese Centrale Bank. De Kamer wil dan onder andere president Knot van de Nederlandse Bank uitnodigen. Die stemde tegen de miljarden ingreep. De ECB kocht staatsleningen op en brengt meer geld in omloop. Gehoopt wordt dat daardoor de economie gaat groeien. Het CDA wil van Knot weten wat het besluit betekent voor spaarders... en mensen die met pensioen zijn. Schoenenreus heeft uitstel van betaling aangevraagd, dat meldt Omroep Brabant. De winkels zijn dicht en de website van het bedrijf is offline. Schoenenreus heeft duizend werknemers, het is een van de grootste schoenenketens in Nederland. Schoenenreus heeft in 2013 al een doorstart gemaakt met minder winkels en minder personeel. De Nederlandse gezondheidszorg is nog steeds de beste van Europa. Dat zegt een Zweeds onderzoeksbureau dat ieder jaar vastlegt hoe de gezondheidszorg zich ontwikkelt in 36 Europese landen. Vorig jaar en het jaar daarvoor kwam Nederland als beste uit de bus, gevolgd door de Zwitsers. Volgens het Zweedse bureau zou iedere overheid een voorbeeld moeten nemen aan het Nederlandse zorgsysteem. Als punten voor verbetering noemt het bureau onder meer de lange wachtlijsten, het vrije rookbeleid en het tekort aan lichaamsbeweging op scholen. De Duitse president Gauck heeft bij de holocaustherdenking in het Duitse parlement gewaarschuwd voor het verdringen van de misdaden in Auschwitz. Er bestaat geen Duitse identiteit zonder Auschwitz, zei hij. Volgens Gauck is de holocaust onlosmakelijk met de Duitse geschiedenis verbonden. De bevrijding van Auschwitz wordt ieder jaar herdacht in de bondsdag. Gauck is vanmiddag bij de grote herdenking die in Auschwitz zelf wordt gehouden. Het weer, wisselend bewolkt, af en toe zon, vooral in het noordoosten buien en rond de 6 graden wordt het. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Bij Amsterdam is de A10 dicht, vanaf knooppunt Nieuwe Meer naar knooppunt Watergraafsmeer tussen het afrit Rai en Amstel Business Park. Dat na een ongeluk met een vrachtauto. Er staat 6 kilometer file, vanaf knooppunt de Nieuwe Meer. Verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Nieuwe Meer over de A4 en de A9. Tot zover de verkeersinformatie.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 25 lentes alweer het is niet te geloven Dolly Bierik. lang zo's leven langs... Ja, ze is hartstikke jarig vandaag, luisteraars. Dolly, namens alle luisteraars natuurlijk van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Nou, dank je wel en dank jullie wel. En oh. hoe, is het, hoe is het nou om 25 te worden? <laughs> de zal je toch hangen, zeg. Nou, is het toch een aangename leeftijd, of niet? Je heerlijke, heerlijke leeftijd. Zeker weten. Nou, echt mooi. Elk weekend naar de disco natuurlijk. Ja, ik wel. Hoge hakjes. Yo. Ja hoor, pens aan. Ja, en daar klonk vroeger de stem van Demi's Roesels. En hij is niet meer, Dolly. Verdorie. Nee, ik wou ook net zeggen... kijk, elke verjaardag die je viert is mooi meegenomen. Dat is toch weer leuk, weet je wel? Maar ja, ja. voor hem is het over, hè? Hem is 68 het over. 60 jaartjes. Maar hij had een grote vriend en dat was de wind. Ja, dat is waar. En ja, Daar gaat hij nu weer mee. <laughs> Hij is ook weer overleden aan die vreselijke ziekte kanker. In augustus uh, vorig jaar bij hem geconstateerd en uh, ja, zo hard kan het gaan... Ik heb in de media vernomen dat hij eigenlijk ontkende dat hij ziek was. Hij uh, was nog met van alles bezig tot op de laatste weken voor zijn overlijden. En hij heeft nog geprobeerd om uh, ja, zelfs nog voor elkaar te krijgen... om plaatopnames te maken. En de man uh, had natuurlijk een fabuleuze stem uh, overal op de wereld uh, zeer beroemd. Begonnen bij uh, Aphrodite's Child. Ooit een groep uit, uh, uit Griekenland. En uh, nou, over die Grieken gesproken, luisteraars. Ik, uh, ik heb één ding wat ik ze graag wil uh, mee. Blijf van mijn poen af, zo is dat. En uh, ook van mijn pensioen af, hè. Met Tempirik en Duif wordt elke lunch bij Zierwems Antwoord een fuif. Ja, nou, ik zei: blijf van mijn pensioen af. Hé! Hey. Ja, hé! Hey. Hé, hey. hey Ben! Hé! Hey. Ben ik Ja, al langs de premies betaald Dan krijgt hij eindelijk pensioen Hoera, hij heeft het gehaald Je wordt hij gepakt En Janne Jan, nee, is kwaad En daarom weet Hij dacht: van aardig benauwd. En hey, joh, dat moet je niet doen. Hij zocht een partij die voor hem opkwam. En dus is hij de Dat maakt me nou, nee, nee, dat moet je niet doen. Hij komt een partij die voor hem kwam en dus is hij die lid. Ze met mijn poen af, Blijf van mijn pensioen af, hè? Hey Blijf van mijn pensioen af. Sorry. Ja, goed, Ben. Ben Kramer. Reclame spotje van 50 plus. Nou, ik wou net zeggen, Ben, wat zeggen we dan? Hey! Ja, hey! Hey! Ja, hey! Afblijven met je handen van het geld. Ja, zo is dat. We leven er allemaal in als oudjes zijn. Ik hoor er ook een beetje bij, want ik ben ook al de 65 gepasseerd, mensen. Zou je niet zeggen, natuurlijk, want je denkt als je met buiten ziet lopen. dan gaat die man van 25 weer net als Dolly natuurlijk. <laughs> Fantastisch. Ja, uh, uh, de, de politiek uh, behandelt dat allemaal achter gesloten deuren. En dan heb ik aan Charlie Rich gevraagd, dat is een neef van me. Zing jij daar even een liedje over? Behind closed doors.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 And when we get...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 En dit zit wel goed vanmiddag mensen. Echt, het zit goed. Het zit helemaal goed. Een zonnige middag. Ondersteund door de koningen. De kings. En niet de kings, maar de kings. De tax man's taken all my door And left me in my state home. Blazing on the sunny afternoon And I can't sail my yacht He's taken everything I got All I've got's this sunny afternoon Kinky Groep uit de 60 jaren. 61er jaren. Wat al is het nummer. De Kinks. Dus niet de Kinks, nee de Kinks. Kink van Kink Tijd. Komt er straks weer aan, Dolly, zomertijd. Oh, heerlijk. Heerlijk, hè? Oh, heerlijk. Kan je daarna verlangen? Ja, ik wel. Jij maar, niet? Ja, ik ook. Maar oh, ja, ik vind... lekker zo de deuren uitlopen. Ja, lekker met je plantjes bezig. Ik vind dat als er een beetje sneeuw komt... zo aan het eind van de, van de week... vind ik toch ook nog wel even gezellig. Maar, ja, ja ik denk nog... dat mannen toch de voorkeur aan de zomer geven. Als al die vrouwen met die korte rokjes... zo gezellig <laughs> over de boulevard planeren. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Geef ons maar weer de schuld. Nee, hoezo? We ja. doen het er niet voor jullie. We doen het omdat we het zelf leuk vinden. Tenminste, we, in mijn tijd met korte rokjes ja, is en geweest. Wat, en wat zegt Dolly dan natuurlijk weer? Hij kan iets zonder mij. <laughs> nee, ik, ik, ik, ik kan ook niet zonder jou, lieve schat. Met, met deze uitzending. Want jij gaat ons straks weer brengen. Het nieuws van. Ah, uh, ja. Regionale, de, regionale nieuws. Dinsdag, de 27 e uh, januari. Ja, ja, ja, ja. De dag dat Dolly van 24 naar 25 jaar oud ging. Ja, natuurlijk. Blijf, de rest, de rest ik, blijven we dromen. Ik, ik, blijf, <laughs> ik blijf het volhouden. Ik blijf het. <laughs> het. Moet een beetje consequent zijn in het leven, toch? Ja, nou, dat, dat kan jij wel, hè? Ja, dat zeker. Ja. Nog één plaatje voor het nieuws en dan, dan gaan we er maar tegenaan. Lijkt me wel. Ja, is goed. Alles staat klaar. Dan ga ik even met je naar Babylon. Heerlijk. Ook gezellig. Natuurlijk. Ja, zeker. Wakelijke lunch toegewenst namens Dolly ik en mijzelf. Dit is ZFM Lunch. Elke dinsdag zijn wij aan de beurt, mensen. En dat doen we met alle plezier natuurlijk voor u. En andere dagen van de week, collega Ruud Jansen samen met zijn assistente Angela. Ja, ja ook zijn vriendin trouwens, ja. En de, de roddelcircuit, dan wil ik wel even stiekem over Het is ook zijn vriendin, ja. ODM bij ZFM Zandvoort. Dat ze nog zin hadden om even binnen te lopen. Nou, leuk toch? Nou, nu tijd voor serieuzere onderwerpen, mensen. Wat het is weer tijd voor het nieuws met Dolly Tempirik. Dolly... Ja, daar gaat hij. Het regionale nieuws van deze mooie zonnige dag. 27 januari 2014. De politie hield maandagmiddag iets na drie uur... een 41-jarige man aan die op een agent inreed in Haarlem. De agent wilde een bestuurder staande houden op de botermarkt, maar deze gaf daar geen gehoor aan. De bestuurder reed in op de agent... Ja, misschien had het er ook iets mee te maken dat die agent geen... Uh, hij was niet geuniformeerd, had ik in het Haalensdagblad gelezen. Goed, bij de aanhouding is geschoten op de auto door de politieagent. De verdachte reed door in de richting van de Vijfhoek... en agenten konden de bestuurder aanhouden op de raamvest... en een 34-jarige vrouw uit Heemstede, een inzittende. Er zijn geen gewonden en de politie doet op dit moment onderzoek. Nadere informatie volgt...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 Ze hebben hun juridische afdelingen verteld dat het waarschijnlijk druk wordt de komende weken. God, wat ben je weer laat met dat pingeltje. Ik zit al een hele tijd met mijn vingers onder de scherm. Ja, maar ik zat, ik zat af te pingelen. Ja, zie je wel. Ik denk, je bent iets aan het doen, want je reageert niet. Nou, goed, we gaan weer door. Het was weer ouderwets druk op het strand van Zandvoort op zondag 25 januari...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 Twee 15-jarige jochies hebben een straatroof in de eenhoornstraat in Namuiden verzonnen. De melding van de roof kwam gisteren om 4 uur binnen bij de politie. Er werd een burgernetactie opgestart om de daders te vinden. Toen het slachtoffer en de getuige hun verhaal deden op het politiebureau, bleek het allemaal nep te zijn. De verhalen van de twee liepen te veel uiteen en de tieners kregen een proces verbaal. Met een rijkelijk gevulde agenda en een grote diversiteit aan evenementen... presenteert Circuitpark Zandvoort de evenementenkalender voor 2015. Het Zandvoortse racecircuit biedt, naast traditionele evenementen... als de paasraces, Pinksterraces en finale races... een interessant jaarprogramma waarbij alle bekende topevenementen... weer op de agenda prijken. Dus de liefhebbers van de jankende bolides... Die kunnen hun borst weer lekker nat maken, want er komt weer een goed seizoen aan. Ja, en de tegenstanders die hebben geloof ik hartstikke pech. De 58-jarige racer Jan Lammers uit Zandvoort... is samen met Jumbo-topman Frits van Eert bezig een volledig Nederlands team op te zetten. Lammers won de befaamde Franse autorace, de 24 uur van Le Mans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 Rond kwart over zeven ging het mis toen de jongen op zijn bezorgscooter richting het centrum reed. Een vrouw die aan de verkeerde kant van de weg fietste, botste frontaal op de scooter. Zowel de bezorger als de, sc de scooter. Wat zit ik nou te lezen? De bezorger als de scooter. De bezorger, oh nee. Zowel de bezorger op de scooter, het was hem als de fietster, kwamen bij het ongeval heel hard in val. En de maaltijdbezorger is naar het Kenmer gasthuis overgebracht.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 Het blijft droog en er waait een geleidelijk in de kracht toenemende zuidwestenwind. De temperatuur daalt naar ongeveer 4, 5 graden. Morgen krijgen we te maken met fronten behorende bij depressa Mishka... en daardoor overheerst de bewolking en in de middag gaat het dan regenen. De zuidwestenwind neemt toe naar stormachtig, wellicht storm aan zee, windkracht 7 tot 9... En later draait de wind naar west en komen er zware windstoten voor van 80 tot 100 km per uur. De temperatuur stijgt dan naar 6, 7 graden. Houdt u er rekening mee. We zitten nu op de dinsdag. Dat er vanaf donderdag overlast door sneeuw en gladheid wordt verwacht. En ik geloof zelfs dat ze code rood geven. Dus benut u vandaag en morgen om goed boodschappen in te slaan zodat u niet onnodig gevaar loopt door de weg op te gaan. Heb je dat in Boston gehoord? Boston en New York? Het schijnt helemaal erom te zijn daar. Ik weet dat het is aangekondigd. Maar hoe het verder is afgelopen heb ik nog niet meegekregen. Het is nog lang niet afgelopen. Nee, dat snap ik. Maar hoe het zich ontwikkeld heeft, laat ik het zo zeggen. Ja, nou, niet goed. Nee, hè? Nee, nee, nee. nee. Hmm. Je kan daar niet... Uh, Vertel, wat is er allemaal gebeurd? Nou ja, de zwaarste sneeuwstormen sinds uh, eeuwen. Ja. Ja dus, ja. ja, dus toch. Dus ze hadden toch gelijk de... Ja. Nou, we zullen het nieuws moeten afwachten, uh, Dolly. Ja, we horen het straks wel. Was jij helemaal compleet zo? Ik wel. Nou, dankjewel namens alle ja. luisteraars weer. Hè, voor uh, de actualiteit en het weerbericht. Straks om um, uh, half twee dan... Uh, Kom Dolly dat allemaal nog een keer in jullie vertellen, toch? Oh, en uh, hopelijk een beetje een update. Helemaal ja, goed. Toch? Met Helemaal goed. Met nieuw, dit is, dan is dit ja. alweer oud nieuws. Over. Nou, ik hou van alle vrouwen. <laughs> ik hou van alle vrouwen. Mijn hart is veel te groot. Mijn hart is veel te groot. Daar ben ik mee geboren. En daar ga ik ook mee dood. Daar ga ik ook mee dood. Ik hou van alle vrouwen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 Zo graag in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 Het leven om een vrouw. Het leven om vrouw. Hans de Boeij en zijn vrouwen, ja ja. Maris Ver is en Shocking Blue. En het is vandaag weer Shocking Blue lunchtijd. Heet smakelijk allemaal mensen met Venus. ...met Shocking Blue en Venus... Dan doe je het met Charles Duijf en Dolly. Ten dinsdag tussen 12 en 2 uur bij ZFM Zandvoort. Dolly. Ja, Charles. Had jij nog had jij nog oproepjes? Ja, ik heb een oproepje uh, zoals. Waarschijnlijk iedereen in de krant heeft gelezen, de Zandvoortse krant. Maar misschien ook niet, dan ga ik het nu vertellen. Uh, hebben we binnenkort feest bij CFM? Want dit jaar bestaat CFM op de kop af 25 jaar. Nu begrijpt u ook uh, hoe Charles Aldoor met die 25 loopt te roepen. Ik ben 25, hij is 25. Ja, ik, ben gewoon, is, ja ik was CFM gewoon een beetje in de war. Ik denk, ja. jij bent 25 jaar. CFM is gewoon 25 jaar. Oh, dat ja. Dat. Joh, ja nou, meid, maar je ziet er ook nog zo jong uit. Ja, heerlijk, hè. Ja, <lacht> ja daar kan, ja, kan ik me toch vergissen. Je kan zien dat ik de hele dag achter een scherm hier zit. Want ik zal het scherm eens weghalen. Dan zie je het tenminste. <lacht> Verdorie. Nee, maar goed, alle gekheid op een stokje. Uh, CFM bestaat dit jaar 25 jaar en dat gaat gevierd worden. We hebben een, een 25 uur durende marathon live uitzending. Die gaat dus een dag en een nacht een heel etmaal plus een uur door. Het begint en, middags om vier uur, hè? vrijdag de 7e ja. uh, februari. Om vier uur begint dat. Ja, uh, officieel wordt de aftrap gegeven om, uh, om vier uur inderdaad. De, uh, als het goed is, de burgemeester. Dat hopen we. We hebben nog ja. niet bevestigd wat, dat hij gaat komen. Maar ik heb hem wel uitgenodigd. Dus we gaan ervan uit dat hij erbij is. En anders uh, zal iemand uit het bestuur dat doen, denk ik. En, uh, in ieder geval... Uh, aan het einde van die 25 uur... hebben we een hele gezellige receptie in uh, Strand en Talassa. Die receptie die is van 6 tot half negen. En uh, iedereen in Zandvoort die, uh, die, die daaraan mee wil doen... en die ook het glas met ons wil heffen op dit uh, mooie jubileum... is bij deze van harte uitgenodigd. En vooral doe ik deze oproep naar oud-medewerkers... Um, we hebben geen lijst kunnen vinden waar, waar de oud-medewerkers op staan. En dat is natuurlijk heel vervelend. Want ook die mensen hebben ervoor gezorgd dat, dat, dat het tot dit jubileum heeft kunnen komen. Dus ook zij zijn van harte welkom. En deze roep ik nu op om te komen naar Strandtent Talassa nummer 18. 7, 7 februari uh, op de receptie van 6 tot half negen. Nou, wat ook nog leuk om te melden is dat we de 8e februari hier uh, in verband met het feit dat uh, de oudste uitzending bij ZFM Zandvoort, het jazzprogramma, dan natuurlijk ook ja. 25 jaar jubileert. Ja, en, uh, en hebben we hier een, uh, een vier duur, uren live uitzending. Vier uur hoor, met live muziek hoor. Met live muziek en uh, natuurlijk alle, als het even kan zoveel mogelijk oud presentatoren Dus uh, nou, je kan helemaal je hart ophalen als het gaat om jazzmuziek en het zal, het zal ook wel een... Uh, uh, ...muzikale uh, dagwoorden met, met uh, uh, uh, muziekjes die de jazz aanraken. Dus een beetje, een beetje licht, luchtig. Hè? Niet allemaal dat hele zware... ...dat het net is of ze instrumenten staan te stemmen met z'n allen. <laughs> dat, noemen, dat noemen ze free jazz. Nee, ja. echt een, echt een gezellig programma. Met heel veel informatie over jazz natuurlijk. En natuurlijk live muzikanten. Dat is zo leuk. Ik weet in ieder geval dat Erik Timmermans ook komt. Uh, Dolly. En Erik Timmermans nou, dat is wordt natuurlijk leuk, want, want in Zandvoort de man weet. die in de ja. krocht van alles organiseert als het om jazz gaat. Hè? Ja en wat jij niet weet. Want uh, we, we krijgen waarschijnlijk ook allemaal een uh, ontbijtje. Tijdens het uh, jazz. Echt waar? Ja. Ja, waarschijnlijk wel. Oh, dus ik... ik hoef niet te eten ochtends als ik hier naartoe kom. Want ik moet hier natuurlijk wel vroeg naartoe. Want de spullen, ja. moet, de spullen moeten neergezet ja, worden. Nou ja, ja, ja, dat wordt een, druk, dat wordt een hele bereiden. drukke dag. Ja. ja, dat wordt hier zeker een drukke dag. Ja, maar ja. wel heel gezellig natuurlijk. Dat lijkt mij wel, want ja. uh, er komt veel publiek. Dat in ieder geval wel. Maar wel uit eigen huis dan, hè? Ja, weet ja. je wat nou ook leuk is om te melden? Nou. Luisteraars, oh, zet u straks. Allemaal... Ja, we... ja, allemaal leuke dingen. leuke dingen. Aankomende vrijdag, Dolly, hebben we natuurlijk om vijf uur weer vrijdag... Zandvoort draait door... Ja, dan komt. En weet u wie dan komt? Nou vertel. Jij speelt drums, hè? nou doe ik het even, dan ga jij het zeggen. Ja. Ja, dat komt. Doe jij dat? Ja. Hij kan drummen met zijn lippen. dat. Het lijkt wel of die. Die. Ja, dat kan als jij gegeten hebt. Nee, die. Nee, ik was er van, maar ik had natuurlijk niet zoveel aan hem, Dolly. Je had hem maar nee, lang ja, moeten aankondigen. Nou, wie ja, ja. komt er vrijdag? Nou, wie komt ja, er? Vlerk! Nou, Vlerk. Nou, voor de mensen die dat uh, niet zegt. Uh, 1978 zijn ze opgericht. En dat was uh, Erik Visser die dat gedaan heeft, samen met Peter Wekers. Ik zal u niet veel zeggen, maar het is een hele revolutionaire groep, Flerk. En hoe revolutionair dat is, Dolly, nou moet je luisteren. Uh, het lijkt bijna klassiek, dit. Het is zo maar, prachtig. Maar, ja, maar hun nieuwste show heet uh, Variation on a Lady. En dan presteert, presteert hij het zelfs om, om dwarsfluiten of om fluiten te spelen op de mond van een dame. <laughs> oh, is hij dat? Dat is ja. Oh! Ja, en uh, dat klinkt zo. U kent ze vast nog wel uit de 70 jaren. Uh, ze zijn weer bij elkaar en ze maken een tour. Variation on a Lady. Overal in theaters. En ik meen dat ze die vrijdag als ze hier uh, op zitten zijn bij ZFM's Antwoord. S'avonds in muiden spelen. Nou, er zullen we misschien nog wel kaartjes te krijgen zijn. Ik denk het, Wat leuk in het Witte Theater of ja, in het Velse Theater. Ja, of, of het Thalia Theater misschien. Moet, mensen, maar in even, Italia, moeten we even googlen. Moet de Velsense stad Schoudburg. Nou, straks als Niels komt. Uh, uh, ja. Het Nationale Niels gaan we even googelen, Gaan we even kijken het regionale waar. Regionale bedoel je? Ja, of het Nationale? Ja, nationale oké. Want dan duurt even langer. Dan kunnen we even zoeken op Google. Hé, maar hoor dan, Charlotte. Want ze hebben toch vroeger ook hits gemaakt, Vlerk? Ja, maar ik moet je eerlijk zeggen... dat ik even niet op de titels kan komen. Maar staat er niks op Spotify van ze? Nou, heel weinig. Maar wel wat oud werk. Dus het zou best kunnen dat daar... Is misschien wel leuk om straks even een nummer op te zetten, toch? Ja, zeker. Maar weet jij hits te noemen van hun dan? Nee. Het is zo lang geleden en ik weet dat er nummers zijn die ik prachtig vond van ze. Ja, ja. Maar heel leuk dat ze naar de studio komen, want daar hadden we ja, het net over. Al geweldig. Alleen maar leuke dingen, luisteraars. Ja, geweldig. Allem. En u mag ook komen kijken, hè, als u wilt. Toch? Ja, dat... That... Of vind je het dan te druk worden? Nou, helemaal niet. That's, nee, all in, that, that's, that's all in the game, zeg ik dan ja, altijd, toch? Ja, toch? Ja. ja. Hé, hey, uh, nou, die ga ik ook draaien, that's all in the game. <laughs> en en, en uh, dat wordt dan uh, gezongen door Art Garfunkel, die heeft ook zo'n mooie stem, Can rise above Once in a Geluid van uh, Art Garfunkel met uh, All in the Game. En u kent het liedje. Als u uh, nou loopt na te denken in de kamer tijdens de lunch van, uh, van wie was dat nou ook weer origineel. Nou ja, origineel weet ik niet. Maar, maar in ieder geval heeft Cliff Richards natuurlijk in de 60 jaar al lang gezongen. Dit liedje. Dit is ook zo'n mooi. We gaan dromen van California. California. Ja. ...van de, de papa's en de mama's, of de mama's en de papa's, net zo hebben wil... ...gaan wij eventjes onderbreken voor uh, reclame, Niels' reclame, zo luisteraars. We komen zo nog wel weer een vol uur bij u terug met de jarige dooi. Ja, dat beloof ik u. Toch, dol je komt, je komt toch terug, hè, tweede uur? Op, geen naar huis. Nee, ik blijf nog even. Je moet het was toch hè? Even tijd voor een, een, een, een kort stukje andere muziek. Maar ja, die kan ik dan niet helemaal uitdraaien. Uh, forgive me, zal ik dan maar zeggen. We nemen een, een werkje van uh, Silla Black. Want die wil me helemaal kussen. Helemaal. All over, zeg maar. I want to kiss you all over. Huh. Silla, toch, op jouw leeftijd. Dan kom je de zestig hoor.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 Zover everything to me Every time I'm with you babe I can't believe it's true and when you lay in my arms en you do the things you do You can see it in my eyes and I can feel it in your touch Zo het ritme van ZFM via de kabel op 104.5